Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Oudere bonden zijn niet blij met de komst van de oudere partij 50. Plus. De voorzitters van vijf bonden zeggen dat er sinds de komst van de politieke partij van Henk Krol. een tweedeling is ontstaan tussen jongeren en ouderen. Door één partij specifiek voor ouderen op te richten. ontstaat bijna vanzelf een generatieconflict, zegt voorzitter van Minnen van de koepel van ouderenorganisaties. Doordat de oudere partij goed, sterk opkomt voor het belang van de ouderen... lijkt het of generaties tegenover elkaar komen te staan. En we kunnen natuurlijk niet opkomen voor de belangen van de ouderen... als dat ten koste van de jongeren gaat. En dat beeld ontstaat wel. De oudere bonden hebben samen meer dan een half miljoen leden. Volgens de bonden is een partij als 50 plus alleen geslaagd... als het ertoe leidt dat de andere partijen ook weer oog krijgen voor ouderen. Morgen praten de voorzitters van de bonden met 50PLUS voor Mancrol. Zo'n 500 mensen uit sociale werkplaatsen of vanuit de bijstand gaan bij PostNL werken als parttime postbode. Sociale werkplaatsen worden verantwoordelijk voor de opleiding en de begeleiding. Volgens PostNL is het bezorgen van post en pakketten heel geschikt voor cliënten van sociale werkplaatsen. In sorteer- en distributiecentra van PostNL werken al 1200 mensen met een beperking oliemaatschappij Shell wil de komende tijd tientallen militairen die hun werk kwijtraken een nieuwe baan geven. Shell en het ministerie van Defensie tekenen daarover vandaag een confidant. Shell zegt behoefte te hebben aan personeel dat kan werken in logistieke functies, op olieplatforms en bij de raffinaderijen per Pernis. We hebben technisch geschoolde mensen nodig en die zijn te vinden bij Defensie, zegt een woordvoerder. Defensie moet bezuinigen en daardoor moet er personeel weg. De Franse politie heeft vanochtend in de Parijse buitenstad Grigny 15 mensen aangehouden in verband met een grote treinoverval. Dat melden diverse Franse media. Bijna 200 politiemensen namen aan de operatie deel. Ze trokken met veel machtsvertoon de wijk in waar de vermoedelijke daders zich bevonden, zegt correspondent Ron Linker. Na verluid waren in die wijk uitkijkposten opgesteld door die jongeren. Want die uitkijkposten begonnen meteen te schreeuwen dat de politie eraan kwam... om de bewoners alvast te waarschuwen. Dat had niet zo heel veel succes, want de politie stond binnen mum van tijd voor de deur bij. Tussen de 12 en 15 mensen die zijn aangehouden. Het zijn vrijwel allemaal jongeren en mensen uh, die minderjarig zijn. Elf dagen geleden drong een grote groep gemaskerde jongeren... wagons binnen van een trein die stilstond op het perron van het station in Grigny. Ze dwongen reizigers mobiele telefoons, handtassen en geld af te staan. Sommige reizigers kregen klappen en bij anderen werd traangas in het gezicht gespoten. Dan nog het weer. Droog vandaag en vooral in het zuidwesten flink wat zon. Een koude oostenwind en het wordt 4 of 5 graden. Morgen wat meer bewolking, in het noordoosten mogelijk wat sneeuw... en aan de temperatuur verandert weinig. Wij van Sparta zijn best trots dat wij de elektrische fiets introduceerden in Nederland. Inmiddels zijn er veel verschillende modellen. Dus zie je misschien door de spaken het wiel niet meer.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 Het is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Post.nl neemt 500 werknemers met een arbeidshandicap in dienst. Gedetineerden keren zich tegen de sluiting van de gevangenis... Nabestaanden zouden meer invloed moeten krijgen op het heropenen van een moordzaak. Want je ziet soms dat er gewoon ronduit fouten worden gemaakt. Daar moet je ook niet moeilijk over doen, want iedereen maakt fouten als er gewerkt wordt. Dus dat moet je gewoon voor uitkomen, denk ik, als justitie zijnde. En dan moet er een podium zijn waar mensen zich toe kunnen wenden. En het ochtendhumeur van Koos Post, maar het is vijf over tien. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. De kans is groot, dames en heren, dat uw post binnenkort door de brievenbus wordt geduwd door iemand met een arbeidshandicap. Post.nl wil namelijk 500 bezorgers, postbezorgers met een arbeidsbeperking uit de sociale werkvoorziening gaan inzetten. Anna Kluk, goedemorgen. Goedemorgen. U bent woordvoerder daar. Waarom zou u dat willen doen? Nou, een deel van ons sociaal beleid van PostNL is het creëren van arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar dan moeten toch heel veel postbodes uit? Ja, maar deze mensen zijn uh, geen vervanging van deze het is En post, postbodes ontslaan wij niet. Uh, de uh, postbezorgers hebben wij in dienst, 22.000. Uh, postbodes blijft bij ons voorlopig nog even aan het werk. Een aantal daarvan uh, zou wellicht een werk verliezen. Maar een klein deel daarvan, uh, namelijk 500 mensen uh, kunnen over, verspreid over het hele land... kunnen bij ons aan het werk bij... Uh, bij um, Posten als postbezorger, ja. als zij bij het SW-bedrijf werken. Maar dan moeten dus mensen uit, zegt u net zelf. En toch ja. is er ruimte voor 500 mensen met een arbeidshandicap. Ja, Be ze blijven in dienst bij het SW-bedrijf. Uh, het, um, uh, het is een situatie van en, en en Het is naast elkaar. Ja, maar je hebt toch maar één uh, iemand nodig om de post rond te brengen? Ja. Uh, dus dan is het uh, dus of dus iemand geen... met een arbeidshandicap of een postbode, of niet? Sorry, u zegt dat. Nou ja, je hebt maar één postbode nodig doorgaans om dezelfde brief in de brievenbus te doen. Of komen ze met z'n tweeën straks? Nee, eh, postbodes... Eh, we hebben op dit moment nog relatief eh, weinig postbodes in dienst. Eh, en al 22.000 postbezorgers. En daarvan komen er ook nog 500 mensen bij vanuit de SW-bedrijven. Dus het is een situatie naast elkaar die ontstaat. En... Eh, dat betekent dus niet dat de, post, de postbezorger vanuit het SW-bedrijf de postbode verdrinkt. Want we ontslaan geen mensen op en laten die niet vervangen door mensen uit het SW-bedrijf. Daar waar een... er vacatures zijn, zullen we kijken of het mogelijk is om mensen uit het SW-bedrijf erbij te betrekken. Dus er moeten ook geschikte mensen zijn en er moeten ook uh, uh, uh, vacatures zijn. En dan uh, zal het uh, lukken, dan kunnen we een mooie samenwerking aangaan. Maar, maar dat mevrouw, blijkt ik, ook in de praktijk. Maar, maar toch begrijp ik het niet helemaal. Ik, ben, ik gun al die mensen uh, hun werk hoor, bij u. Daar gaat het helemaal niet om. Maar ik, ja. hoor, ik hoor dagelijks dat er minder brieven worden bezorgd. Ik hoor ja. dagelijks dat dus de werkgelegenheid ook bij u uh, onder druk staat. Je kunt één brief maar één keer bezorgen, toch? Ja, tenzij ja. die verkeerd wordt bezorgd. Dus dat gebeurt door één iemand. Ja. En als er, dus te, als, er, als er dus minder brieven te bezorgen zijn... waar komt dan de ruimte voor 500 extra mensen ervan, vandaan? Omdat er altijd mensen bij ons door natuurlijk verloop het bedrijf verlaten als postbode. Ook mensen die natuurlijk vrijwillig de overstap maken naar een andere werkgever. Omdat zij niet meer als fulltime postbode bij ons aan het werk kunnen gaan. En dan ontstaan dan natuurlijke wijze vacatures. En die kunnen we opvullen met postbezorgers. En die kunnen we ook opvullen met medewerkers van het SD bedrijf Ja, en dan zeggen critici dat is hartstikke goedkoop voor u. Nee, de kosten zijn hetzelfde. Nogmaals, het is echt een deel van ons sociaal beleid om deze arbeidsplaatsen te creëren. Het is heel mooi dat we deze mensen uh, kunnen helpen en goed kunnen laten terugkeren in het arbeidsproces. Ze doen het werk ook heel goed. Uh, ze hebben er plezier in. Dus het is een situatie die uh, aan beide kanten uh, uh, ja, plezier oplevert en een goed resultaat oplevert. Wat voor soort arbeidshandicap hebben deze mensen? Ze, zijn, ze kunnen een chronische ziekte hebben, ze kunnen door een ongeval uit het arbeidsproces geraakt zijn. Er zijn verschillende mogelijkheden waardoor ze een beperking hebben en daardoor niet goed aan het werk kunnen. En daardoor is deze situatie om als postverzorger bij ons aan het werk te kunnen een hele goede. En aan wat voor criteria moeten zij voldoen? Nou, ze moeten fysiek in staat zijn om uh, het post uh, te bezorgen, dus uh, op straat bezig te zijn. De begeleiding uh, daarbij van het DSW-bedrijf is natuurlijk cruciaal, dus ze, ze moeten ook uh, met elkaar uh, het plezier in hebben. Ze, ze moeten ook het werk kunnen en ze moeten letterlijk uh, het uh, uh, fysiek uh, aankunnen, maar ook het leuk vinden om op straat de post te bezorgen, want je hebt ook heel veel contact natuurlijk op straat. Ja. En uh, dat, dat zijn mensen die ook worden gescreend of ze de brieven goed kunnen lezen en ze op de goede brievenbus kunnen bezorgen? Ja, tuurlijk, ja. ja. De, de, daar zorgt de, de, kijk, de begeleiding vanuit het SW-bedrijf is natuurlijk wel heel cruciaal. En bepalend. Dat helpt natuurlijk ook, ook heel erg. Maar wat voor begeleiding weten, is dat dan? Dat zijn mensen, teamcoaches die vanuit het SW-bedrijf... precies weten wat zijn collega's, zijn medewerkers aankunnen waar ze behoefte aan hebben, welke ondersteuning ze nodig hebben. En ze weten ook precies wat er verlangd wordt bij het postbezorgen. En ze werken doorgaans als een goed team met elkaar... Om, in een wijk om de post te bezorgen. Dus ze gaan met z'n allen op stap? In verschillende, uh, verschillende wijken. Iedereen heeft zijn eigen wijk. Maar ze uh, gaan daarbij een hele goede... Begeleiding. En ze hebben heel veel, um, nou, ook zelfstandigheid natuurlijk. Ja. Nogmaals, het gaat mij niet om vervelend te doen tegen die mensen, want uh, ik gun iedereen nee. een, een baan. Maar omdat uw sector uh, en uw bedrijf natuurlijk nogal onder een vergrootglas ligt met het oog ja. op de werkgelegenheid, u zegt dit gaat niet ten koste van reguliere banen. Nu niet en straks niet. Nee, het is, het is een situatie dat naast elkaar uh, ontstaat. Het ook gaat, we hebben uiteindelijk, ja, zeker. We ontslaan geen postbodes om die reden. Nee, helemaal niet. We zijn uh, sowieso, uh, uh, heel sociaal bedrijf, ook in de zin dat wij uh, postbodes... die uh, steeds uh, minder fulltime bij ons aan het werk kunnen. Omdat inderdaad die postvolumes dalen, die begeleiden we juist van uh, werk naar werk. Ja. Uh, we willen je graag dat die andere baan vindt. Hm. En als uiteindelijk een vacature ontstaat, dan kijken we hoe we het kunnen opvallen, uh, opvullen. Ja. En dan kijken we of er lokaal verkopen vacatures zijn en uh, of een, een uh, zeebedrijf dat kan vullen of verwerven. Uh, postbezorgers. En we hebben inmiddels al 22.000 aan postbezorgers over het hele land. Ja. Anna Kluk, woordvoerder bij Post.nl. Ik dank u zeer. <middels> And only with care, reputations changeable, situations tawdry.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 I'm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 dat de politie er weer aandacht aan wil besteden. Deze week in Karo, Goedemorgen Nederland, cold case. En het zal je kind maar zijn. Bij een cold case, dames en heren, duik je in het verleden... soms wel twintig jaar terug in de tijd. Maar hoe betrouwbaar is die informatie dan nog? CSI, in de polder, kortom, met Marielle Beers. Ik heb het allemaal wel. Heb ik dat toch gewoond? Jarenlang? Ja, leuk, hè? Kom even kijken. We zijn helemaal weg, hè? Ja. Het lijkt misschien raar, maar Jacobsen en van S, de iets wat louché typetjes van en Bee, hielpen de politie bij het opfrissen van het geheugen tijdens een cold case onderzoek. Ik ken het toch wel? Theo Vermeulen, leider van het team Review and Cold Case van de Amsterdamse politie. Een van de grote problemen bij de cold case, hoe krijg je je getuigen weer zuiver in, in, in de herinneringen? Eh, want je moet weten waarom ze het toen niet verteld hebben. Zo, het, zo zou je het eigenlijk kunnen zeggen. Waarom weet je het nu wel? En waarom heb je het toen niet verteld? Of hoe kan ik het je herinneren? Nou, dan moet er iets bijzonders zijn. En dat is de kunst om de mensen weer op dat niveau te krijgen. Eh, dat ze het en wel vertellen, maar wel het juiste verhaal. En niet wat ze van anderen gehoord hebben en dat soort dingen. Dat is inderdaad erg lastig. Zegt ook researchkundige Isanne de Wit van het Cold Case Team Midden-Nederland. Mensen zijn inmiddels ook heel erg beïnvloed door alles wat ze in de media gelezen hebben... Uh, hun verhaal passen ze aan aan uh, alles wat ze... Dat wordt dan hun eigen waarheid. Dus daar moet je inderdaad erg mee uitkijken. Uh, verhoren van getuigen is inmiddels... wordt zo opgepakt, wordt zeer specialistisch opgepakt. Behalve speciale verhoortechnieken. waarbij de betrouwbaarheid. van het geheugen. van de betreffende persoon wordt getoetst. moet je ook zorgen dat de mensen zich die dag. misschien wel twintig jaar geleden. weer levendig kunnen herinneren. En daar komen Jacobs en van S om de hoek kijken. Ze moeten proberen even terug te komen in de tijd, zoals wij dat noemen. Nou, dat doen wij soms met muziek uit die tijd. Wij doen dat soms met uh, ja, foto's of films die we vinden. En zo hadden we bijvoorbeeld een zaak waarbij er niets meer was, maar wij kwamen erachter dat. Die straat, de plek waar het gebeurd was, uh, zonder dat ze het wisten, maar Koten en de Biedaar opnames hadden gemaakt die op televisie waren geweest? Nou, om te beginnen hebben ze dus uh, van de huizen waar wij gewoond hebben, uh, niet bepaald een museum gemaakt in nee. de gemeente Den Haag. Dan zijn ze daar toch niet zo sterk in, in de gemeente Den Haag hoor. Nou, dat stuk hebben we gewoon gebruikt om mensen weer terug te brengen naar de herinneringen van destijds. Hoe zag die straat er nou uit? En als je wat vertelt, dat je het weer vertelt uit zoals het toen was. Hoewel Nederland sinds 1 januari een landelijke politie heeft, is er nog geen landelijk Cold Case-beleid. Elke regio heeft zijn eigen werkwijze. Wij blijven binnen, wij blijven uit het zicht. In Amsterdam draait een team van 17 man verschillende cold cases door elkaar heen. Wanneer er uiteindelijk genoeg nieuwe ontwikkelingen zijn, wordt de zaak uit handen gegeven aan een operationeel team. Als ik niet heel het operationeel onderzoek te doen, kan ik veel meer zaken voorbereiden. En dat is een groot voordeel en, en wij vinden ook een beetje daarmee voorkom je ook weer de tunnelvisie van onszelf. Dat wij onszelf moeten bewijzen. In Midden-Nederland werkt een kleiner team aan één zaak. Maar dan wel vanaf het begin tot het eind. Dus ook weer uitvoeren. Dat betekent dat Isanne de Wit niet alleen dossiers leest en nieuwe invalshoeken bekijkt... maar dat ze ook zelf op pad gaat om getuigen opnieuw te verhoren. Ja, dan vervalt het weer in een, een rechercheonderzoek. En hoe reageren de mensen als ze zoveel jaar later worden benaderd? Over het algemeen erg positief... Uh, mensen die hierin, en dan neem ik even de getuigen, die hierin als getuigen uh, werden benaderd destijds, dat heeft ze nooit losgelaten. Ook deze mensen weten dat de zaak nooit is opgelost. En de mensen die destijds als verdachten werden aangemerkt? Ja, dat kan natuurlijk ook. En daar gaan we dan uh, uh, vervolgens anders mee om. Verdachten van destijds, die beoordelen we opnieuw en dat doen wij niet alleen, dat doet de officier van justitie. En dat wil dus zeggen dat het nu ook maar zo kan, kan zijn dat de officier van justitie zegt... nee, deze persoon, die gaan we nu benaderen als betrokkenen. In deze fase is inmiddels ook bij de familie bekend dat het onderzoek is heropend. Soms hebben die daar jaren voor gestreden, zegt strafrechtadvocaat Job Knoester... die verschillende nabestaanden bijstaat. Eigenlijk vind ik in dit soort gevallen dat dan door de familie te veel moeite moet worden gedaan om een onderzoek heropen te krijgen. Kroester zou graag zien dat het makkelijker wordt voor nabestaanden... om een zaak heropen te krijgen. Ja, Zoals in alle gevallen is het nu justitie die bepaalt of een zaak onderzocht moet worden... of een zaak voor de rechter moet worden gebracht en dat soort zaken meer. Maar daar vind ik dat nou juist het uh, scheef gaat. Ik vind dat er eigenlijk een forum zou moeten komen voor nabestaanden met name... voor de zwaarste zaken met name waar men naartoe kan om te zeggen... Wij vragen ons wel af of justitie deze zaak goed heeft opgepakt. We vragen ons af of er niet een second opinion mogelijk is. Dat kan nu niet, omdat justitie een monopoliepositie heeft. En eh, dat is niet terecht. Want je ziet soms dat er gewoon ronduit fouten worden gemaakt. Eh, daar moet je ook niet moeilijk over doen... want iedereen maakt fouten als er gewerkt wordt. Dus dat moet je gewoon voor uitkomen, denk ik, als justitie zijnde. En dan moet er een podium zijn waar mensen zich toe kunnen wenden. En bovendien vind ik ook dat je nooit eh, mag zeggen... we zijn klaar als het gaat om levens die zijn verloren. Daar mag je niet... Genoeg neemt open eindjes. Maar hoe lang kun je geld, tijd en mensen in zo'n onderzoek blijven steken? Isanne de Wit. Als onderzoeksteam bijt je erin vast... en heb je altijd wel nog weer aanknopingspunten wat je wat zou kunnen onderzoeken. Wij zijn alleen ook gebonden aan het feit dat er natuurlijk een groot team op draait... en dat er ook stuurploegen van de politie kijken... van of een zaak nog door kan gaan... of dat de capaciteit naar andere zaken toe moet. Hoe lang, dat kunnen we niet zeggen... Uh, dat uh, is echt afhankelijk van uh, onderzoeksresultaten. En uh, of wij nog door mogen uh, gaan. Of dat we op een gegeven moment zeggen... Ze, nee, er moet nu een andere cold case uh, naar voren komen. En we hebben heel veel cold cases. En daar zitten ook allemaal familieleden achter... die heel graag willen dat hun zaak opgepakt wordt. Morgen, hoe voelt het als de moord op een familielid... na jaren nog altijd niet is opgelost? Zodra we gebeld worden als het ware hoop je toch dat er gezegd wordt we hebben hem. En uh, dan valt het toch een klein beetje tegen als het niet zo is. Dat is morgen en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom via de Karo mail. Goedemorgen Nederland .nl. Straks gedetineerden tegen de sluiting van gevangenissen. Eerst het humeur, hier is Koos Postema. De schooltas verdwijnt. Studieboeken worden vervangen door iPads en andere vernuftige noviteiten, meldt de krant. De tas wordt overbodig. Nooit meer opstellen maken met als titel Mijn schooltas vertelt. Nooit meer schooltassen aan vlaggenmasten in de zomer als er een diploma is behaald. Ja, ik vind het allemaal niet erg. Waarom zou je vernieuwing tegenhouden? Het leven wordt alweer een beetje versneld. En dat willen we kennelijk. Of... Het wordt ons opgedrongen. Steeds snellere treinen, met het vliegtuig een weekendje naar Rome. Kopers zonder te winkelen, via de commerciële televisie vooral... steeds sneller afvallen of spierwitte gebitten tonen... een dag nadat de oude stompen zijn verwijderd. Als maar vlugger het ziekenhuis in en uit. Ik ben nog uit de tijd dat ze je twee weken vasthielden... voor een blindedarmoperatie. Versnelling is er nu. Vooruitgang, zeggen ze. En we zullen en moeten allemaal gelukkig worden. En daar hapert het. Steeds meer mensen bezoeken psychiaters omdat ze ongelukkig zijn. Eens was bijvoorbeeld ADHD een psychische stoornis. Daar zijn nu minstens tien treurige varianten van aangetoond en bijgekomen, zegt de Vlaamse psychiater Dirk Wachter. Dat betekent steeds meer pillen slikken. Moet dat, vraagt hij zich af, waarom zouden we niet even een tijdje ongelukkig durven zijn? Kan niet, vooruit opschieten, versnellen. Je moet met je tijd meegaan, zo was het en zo is het nog steeds. Maar je moet je niet laten opjagen. Geloof toch niet dat je huis in één uur totaal verbouwd is... waarna Martijn Krabbe met de champagne binnenkomt op de televisie. Een paar dagen geleden eindigde de tv-serie Borgen 1. Ik heb daarvan genoten. Intussen is de hele serie 3 van Borgen te koop. Mijn dochter heeft hem al. Kom kijken, zegt ze. Nee, zeg ik. Ik wacht op serie 2, die over een paar maanden begint. Slow television. Tijd zat. Koos maar Morgen, het ochtendtumeur van Henk Spaan.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 Somewhere chasing Jill. Two, a one, two, three, four. Ooh, ooh it's a wicked Wicked World. Laura Janssen. Het is vier minuten voor half elf. Dames en heren, u luistert naar de KRO op Radio 1. Staatssecretaris Fred Tever van Veiligheid en Justitie gaat 340 miljoen euro bezuinigen op het gevangeniswezen en daardoor gaan veel, veelal oudere gevangenissen dicht. En nu komt er uit onverwachte hoek een pleidooi om de koepelgevangenis in Arnhem open te houden, namelijk van de gedetineerden zelf. Pieter Fleming is voorzitter van de Bond van Wetsovertreders. Goedemorgen. Goedemorgen. Het moet niet veel gekker worden. Gevangenissen die we niet willen dat hun gevangenis eraan gaat. Ja. Dat zou denken, maar uh, het is wel de uh, realiteit. Uh, het heeft wel een uh, aantal uh, gevangenissen stuiten en dat, daar uh, vallen drie uh, koepelgevangenissen uh, uh, onder. Dat zijn uh, ronde gevangenissen, zeg maar. Ja. Ja, ja. En uh, een onderzoek heeft uitgewezen dat uh, 60% van de gedetineerden uh, erg graag in zo'n gevangenis zit vanwege... Uh, nou, enerzijds vanwege de ronding, de ronde zeg maar, in de gevangenis. Het is een rond pand. Ja. En anderzijds de uitstraling van de gevangenis. Een beetje de oudheid, zeg maar. Het is geen betonnen bunker zoals er zoveel zijn. Maar, maar ja, wat maakt dat uit? Als je vast zit, zit je vast, toch? Ja, tuurlijk. We hebben in Nederland natuurlijk gekozen om een vrijheidsbenemende straf in te voeren... Maar uh, in de PNCR-beginselenwet uh, staan beschreven, daar hebben we ook voor gekozen, dat gedetineerden gedurende hun detentie ook een uh, redelijke bestaansnorm moeten hebben. Maar ja, die moderne gevangenissen zijn toch allemaal veel comfortabeler en beter georganiseerd dan die ouderwetse koepels, of niet? Nee, dat is niet helemaal waar. Die uh, koepels die zijn uh, een aantal jaar geleden gerenoveerd. Uh, dus die zijn uh, voor een deel. Uh, uh, aangepast aan de huidige uh, maatstaan van gevangenissen. Ja. Uh, alleen uh, uh, de nieuwere gevangenissen, dus die in zich heel opnieuw zijn gebouwd... Ja. Ja, dat zijn eigenlijk uh, betonnen dozen uh, waar uh, eigenlijk helemaal geen uitstraling uh, is. Nee, nou hebt u acties aangekondigd. Maar ja, ja. maakt dat indruk als een gevangene een sit-down-actie doet? Die zit, die zit toch al grotendeels. Ja, het, uh, het is niet oh. alleen een sit-down-actie. Het is ook een... Uh, een uh, protestmars en er staan wat... Een uh, protestmars in de gevangenis? Nee hoor, naar de gevangenis toe. Uh, maar ze zitten vast, toch? Ja, dat maakt niet uit. Uh, je kunt ze ook uh, uh, ondersteunen daarin. En wat wij eigenlijk willen met die, uh, met die protestmars is uh, de burgemeester van Arnhem ondersteunen... Uh, in haar uh, actie om die gevangenis open te houden. Ja, en zij wil dat natuurlijk met het oog op de werkgelegenheid. Wanneer gaan die acties plaatsvinden? Uh, 11 april. 11 april. Sit-down en protestmars. Om ja. de koepels open te houden. Goed, we houden het in de gaten. Pieter Flemming, voorzitter van de Bond van Wetsovertreders. Ik dank u zeer. Graag gedaan. Einde van deze uitzending, want het is bijna half elf. Meer informatie vindt u op kro.nl. Snel door nu naar lijn 1, waar het gaat over sociale cohesie. In uh, 2013, Jeroen Wielard. Goedemorgen. Ja Sven, lijn 1 midden in de maatschappij en niet een heel versum op afstand. Een oude wijk leeft op. Noordereiland, Rotterdam. Dynamiek, multicultureel aangeblazen, ook door de kunst. Maar eerst het nieuws door Jan van der Putten. Radio 1, het NOS Journaal. De inspectie voor de gezondheidszorg is vorig jaar vaker naar de tuchtrechten gestapt dan de jaren ervoor. Dat blijkt uit het jaarverslag van de 1572 klachten die de IGZ vorig jaar binnenkreeg... waren er 38 aangemeld bij regionale tuchtcolleges. Dat is bijna drie keer zoveel als de jaren ervoor. De afgelopen jaren was er veel kritiek op de IGZ. De inspectie zou niet actief genoeg zijn en te weinig optreden tegen ziekenhuizen die medische missers begaan. Zo'n 500 mensen uit sociale werkplaatsen of vanuit de bijstand gaan werken bij PostNL als parttime postbode. Dat meldt Goedemorgen Nederland van de KRO. Sociale werkplaatsen worden verantwoordelijk voor de opleiding en de begeleiding. Post, volgens PostNL is bezorgen van post en pakketten heel geschikt voor cliënten van sociale werkplaatsen. De chipknip gaat verdwijnen. Vanaf begin 2015 is het betaalmiddel nergens meer te gebruiken. Vanaf volgende maand kan alleen bij parkeergarages, kantines en snoepautomaten nog worden gechipt. En op 1 januari 2015 is het dus helemaal afgelopen. En oliemaatschappij Shell wil de komende tijd tientallen militairen die hun werk kwijtraken een nieuwe baan geven. Bijvoorbeeld op boorplatforms en in raffinaderijen. Shell en Defensie tekenen daarover vandaag een convenant. Shell heeft technisch geschoolde mensen nodig en die zijn te vinden bij Defensie, zegt het bedrijf. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Willaert. Goedemorgen. Het is een dorp in de stad, omgeven door het water van de Maas. Het Noordereiland Rotterdam, Rotterdam, ontstaan door het graven van de havens bij Feyenoord. Oude wijk. U kent die betiteling vooral door die vaste associaties. Probleemwijk, achterstand, leegstand, criminaliteit, drugs, allochtonen, verloedering. Hele rits. In dat Noordereiland is het anders. De bussen staan op de hoek, cornelis Stromstraat, burgemeester Hofmanplein. Het beeld van dat plein, breed, langgerekt, zon bomen. Monumenten voor Wilhelmina met vleugels en uh, Thomas-Johannes Stieltjes op een zuil. De man, de wiskundige, achter die havens hier. Hoge huizen, baksteen, satellietschotels. Een mengelmoes, een smeltpot van oude schippers en jonge creatievelingen met uh, één... Doel, Eén samenbindend geheel. Het kan wel. Anders dan al dat gezeur altijd over Oude Wijk. U herkent dat misschien wel bij u thuis. Bij u in het dorp misschien wel. Of in de stad, in het oosten, in het noorden, in het zuiden. U kunt erover meepraten op nummer 0800 1121. 0800 1121. Tweet Lijn 1 Radio. En e-mail lijn1 apenstaatje ntr.nl. Noorderijland. Over de kader naar een oude schaal. Prachtige ode aan het Noordereiland in Rotterdam. Nogmaals de vraag, hoe is dat bij u? Hoe leeft u samen met z'n allen? Maakt u er ook wat van of blijft het een zootje? 0800 21. 0800 Ita Luten is dirigent van het opera Schipperskoor, toch? Het koor van de Scheepsopera. koor van de Klopt. Scheepsopera. Ja. Wij voeren een scheepsopera uit, al, dat doen we al een paar jaar... en dat zal nog wel een tijdje zo blijven. Dat is in ontwikkeling. Dat is ook een beetje een uh, zwaankleven. aan. We zijn met een klein clubje begonnen... en inmiddels zijn er ruim veertig mensen bij betrokken. En dat gaat nog veel groter worden in de komende jaren. Elk jaar een stukje. Ik vertelde net dat van die hele rits wat aan een oude wijk kleeft. Maar hoe was het hier... Vlak, vlak bij Feyenoord. Ja, het is vlak bij nationaal Feyenoord. wat bekender. En niet alleen vanwege de club, maar vanwege de wijk. Nee. Het Noordereiland is, is zeg maar, zeg maar, uh, ooit verbonden geweest met Feyenoord. Is losge, losgeknipt. Uh, uh, Noordereilanders voelen zich Noordereilanders. Maar hebben wel zeker, krijgen af en toe wel een tik mee van uh, zeg maar, het idee van Feyenoord. Maar ik geloof dat wij een, een samenbindende factor hebben. Dat is dat we dat eiland in de Maas zijn en stiekem... Een schip in de Maas. Ja, is, Maas. Daar zitten wij op. Die Maas, die wa dat, dat blinkende water aan weerszijde, omarmt jullie een beetje, beschermt jullie ook. Ja. Brengt jullie samen? Dat brengt samen de fysieke het idee, werking van het water. Dat is de fysieke werking van de, de bruggen over moeten om op het eiland te komen. En ook de fysieke werking van dat het dus um, rustig is op het eiland. Het geeft het dorpse karakter. Ja, dit, je merkt het hier. Ja, het is nu nog ochtend. Ik neem aan dat het in de loop van de dag veel dynamischer wordt. Ik kan me ook voorstellen op dit, noorder, op dit plein, burgemeester Hofmanplein... dat het daar in de lente, in de zomer zindert van allerlei dingen. Daar gebeurt vrij veel, ja. Er ja. gebeurt behoorlijk wat op het plein. Ja, ja. En, en ook wel op de, op de koppen. We hebben een, uh, zeg maar op de, op de boeg van het schip, aan de, uh, op de kop, daar gebeuren ook dingen... Uh, en ja, op, op, uh, de van de Takstraat is een beetje het hart van, de, van het eiland. Het uh, winkelstraatje en galleries. En uh, daar gebeuren ook heel veel dingen. Dus het, zeker in de, uh, in de wintermaanden. Maar in de, in de zomer gebeurt er heel veel. Het doet me zo denken aan een vroeg, vroeger verlopen wijk in New York. Maar ook, ook dat dichterbij, Antwerpen. Hè, waar loodsen zo, zo, zo heel erg aan het aftakelen waren. En waar dan winkels inkomen. Hier was natuurlijk ook wel enige aftakeling. werd hier gedeeld op de kaders, toch? Ja, werd gedeeld, Wordt nog wel eens. Druk. Lux en oude auto's Lux en vroeger oude auto's. Ja. Er waren problemen met de cafés, daar verderop er waren, ja nog wel eens af en toe. Maar ja, dat is altijd. dat dat blijft ook en dat zou moeten blijven. Want ik denk, als je niks meer hebt, dan wordt het ook wel heel dood. Er moeten ook contrasten zijn. nietwaar? een beetje, beetje. Je moet je wel ergens aan kunnen ergeren. Het af en toe. ook niet al te par <laughs> We moeten het ook niet al te paradijselijk maken. Een beetje ellende moeten zijn, toch ja. precies. Je moet af en toe een beetje kunnen euh, zo van hè? hè nou, maar, maar dat geeft ook wat energie. Van wat gaan we eraan doen? Maar over deze bruggen. Slaan jullie bruggen zelf? Zielsbruggen hier in het, in, in het wijk? Nou, ik, ik kan spreken namens de mensen van de scheepsoperaat... dat het absoluut het geval is. We hebben, de, ja, dat is een echt een, echt een samenbindende element. Ik was heel Vorig jaar uh, hebben we een grote uitvoering gehad in het Hulskampgebouw. En uh, daarvoor en daarna, in de tijd van intensief repeteren... en steeds meer mensen bij betrokken waren, hoorde je gewoon de muziek van die scheepsopera overal op het eiland. Mensen zingen. Nou, wat bindt er meer? Is het all white, helemaal blank, scheepsopera? Uh, niet helemaal. Ja. Nou, dat, dat kwam er wel een vrij grote drempel, moest je nemen. Ik, ben, ik doe hierbij een oproep, ik ben echt op zoek naar... Uh, een, wat mij betreft een Kaapveriaanse percussieband of zo. Daar mag iets bij. en We zijn een Turkse tango aan het ontwikkelen. Nou, daar moet ook van alles bij. Dus we proberen heel erg uh, nog meer te binden... Maar het moet ergens beginnen. Dus uh, ja, en dat, je begint gewoon in je eigen netwerk. Ja. Erik, dat Sterk. Zich uit. Ja. Dankjewel. Erik Sterk is buurtbewoner, onderzoekadviesbureau. Heeft het uh, dus ook allemaal gezien. Als, of ook verbonden aan het electoraat dynamiek van de stad. Hogeschool in Holland. Wat is hier aan de hand? Nou ja, of heeft iets het allemaal al gezegd? Nou ja, wat, kijk, ik kan dan uh, vooral zeggen wat ik vind. Dit is het mooiste plekje voor Rotterdam. Ben jij 010? Ja, ik ben 010. Ja, woon je ik kom... ook op noord Noordeiland? Ja, ik woon uh, op de Maaskade. Het mooiste stukje ook weer van het eiland. Aan de overkant van het eiland? Of? Oorspronkelijk kom ik uit Op reerlijk... eil Het eiland zelf? Ja, ja op het eiland. Ja, ja. Oorspronkelijk kom ik uit Kijk, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik, voel me... ik ben echt een Rotterdammer. En dit was eigenlijk het mooiste stukje wat uh, ik ooit heb een keer gedacht. van... Uh, wat is het mooiste stukje om te gaan wonen? Waar willen we een huis kopen? Dus, uh, noord Noordeiland. Nee, nee, Toen stond nee, op een nee, gegeven nee. moment in de krant. Uh, nou, laten we eens even kijken in de krant. Er stond advertentie. Vandaag is een kijkdag op ierland En we hebben smiddags dus een huis gekocht. Zo geen, snel kan het gaan. Geen bezwaar. Uh, geen moeite met de door mij genoemde rits aan associaties. Nou, sterker nog, ik heb in allerlei buurten in Rotterdam gewoond. Ik heb me overal wel redelijk prettig gevoeld. Maar hier, uh, hier kun je iets mee. Het is een fysieke uh, beperkt. Je bent, uh, er kan nooit iets meer bijkomen. En het schept een eenheid. En wij hebben voor onszelf een soort onmogelijke opdracht uh, meegeven. Iemand heeft verzonnen, Joe Sillen, een kunstenaar. Dat in een schip is in de Maas. We hebben gedacht, nou, een onmogelijke opdracht is laten we met elkaar een scheepsopera gaan maken. Want dat gaat nooit lukken. Maar iets wat sterft in schoonheid, verbindt ook. Dus, en dat soort dingen kan hier. En het schip verplaatst zich niet, maar heeft wel een bestemming. Ja, we gaan naar de Stille Zuidzee. En oorspronkelijk, op een gegeven moment toen uh, Pim Fortuyn opkwam, was het heel spannend in Rotterdam. Er waren allerlei tegenstellingen en wij dachten, nou ja, uh, we zouden ook zomaar weg kunnen varen. Als dat het, de oplossing is. Wij hebben hier niks mee te maken. Wij gaan er iets moois van maken. En hoe ver verwijder je dan van de algemeen bekende problematiek van allochtonen? Want er wonen nou, hier al... toch 40 procent, nietwaar? Uh, nee, die gaan, die gaan mee. Kijk, wij zijn allemaal schippers. dus We hebben een eigen vlag. Uh, iedereen hoort erbij. En, maar zijn die allochtonen allemaal brave matrozen? Of... Uh liggen ze wel eens ja, ik... dwars als echte ketelbinkies. Ik, nou ja, ik zie de, de tegenstelling tussen uh, allochtoon en autochtoon helemaal niet. Uh, dus ik, voor mij geldt dat... Dit is een ideale samenleving. <laughs> ja, en we hebben, een, uh, uh, nou ja, we hebben natuurlijk ook wel wat kleine problemen. Maar in ieder geval... We hebben, we, dus, noemen ze we hebben een spar bijvoorbeeld. Een, spar. een eigen wijkwinkeltje. Uh, we hebben ja, allerlei uh, creatieve mensen die hier uh, in de leegstaande panden iets beginnen. Nou, daar kan ik misschien uh, je iets over vertellen. De tante Nina, die kan dat wel. Tante Nino, moet ik zeggen. Nou, ja, Buurtbewoonse, ik... galeriehouder. Ik... Dan kom ik bij ja. de kunst die iets doet. Ja. Uh, ik maar wat ben... merkt u van de, van de allochtone problematiek? Weet, ik ben alochtouw genoeg, dus ik, ik kan niks <laughs> <laughs> ik, weet, ik weet niet. Uh, ik ben ook uh, oorspronkelijk uit Georgië. Ik kom uit Tbilisi. Nino Purtzvanitze. Nino Purtzvanitze. En ik noem mijzelf tante Nino. Een beetje duidelijk maken dat ben ik vrouw en niet man, omdat Nino is. Mm -hmm. denken mensen dat een manennaam, maar dat is in mijn land dat is vrouw. En hoe integreert u hier? Uh, ik was verliefd aan blanke Nederlander. Ja, dat is... Dat, is, dat was geweest, ja. Ah, lang, lang. de liefde ja, is voorbij. Ja, ja. Nee, liefde is niet voorbij. Ik woon hier samen met hem. Met hem? Oh, ja, oh ja, gelukkig. Ja, hij is Rotterdam. Gelukkig. Ja, gelukkig. Maar hij was daar in Georgië en hij heeft mij uh, geëxporteerd uit Georgië. Dus ik ben zo exportproduct. Maar je bent ook verliefd op dit eiland? Uh, ik ben verliefd op dit eiland. Dat was de bedoeling eigenlijk. Dat uh, Bij mij komt ook van Joe Sillen. Uh, ik was bij Joe en uh, ik was bezig met het uh, teleprogramma maken, ik was bezig met filmen en toen ik heb gehoord dat het is de motorschip is, ik was zo jaloers dat mensen wonen op motorschip en ik niet. Dus we hebben verhuisd van Oude Noorden, we hebben hier verhuisd. en ik woon op Prins Hendrikkade en ik vind het een fantastische plek. En Omgeving van Eiland, uh, niet alleen de Maas, maar dat is echt schoonheid. Dat is van water. Mijn man wil altijd bij de bij rivier wonen. Ja, ik woon hier heel prettig. Je bent en, zo echt een lekkere Tante Nino van het dorp. Uh, ik Rotterdam. ben lekkere Tante, <laughs> maar dat, dat komt van leeftijd, leeftijd <laughs> <Ja>. meer. <laughs> Voor ons ligt een onderzoek. De uh, titel Binding en Burgerschap. Ondertitels Buurtbetrokkenheid in Rotterdam en Den Haag, met een uh, foto van De Hef, prachtige karstieke brug, hier vlakbij. Uh, onder andere uh, gemaakt door, onder redactie van Guido Walraven, zit hier tegenover mij in de bus. Lector dynamiek van de stad aan de Hogeschool in Holland. Nou, het is hier meer dynamiek van het dorp, hè? Ja, maar wat, dat... is hier, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Nou, er gebeurt hier heel erg veel. En dat is natuurlijk voor mensen die onderzoek doen, is dat heel erg leuk... En nou zijn lectoraten vooral bedoeld om onderzoek te doen waar burgers en uh, mensen in de stad ook wat aan hebben. En uh, het leuke is dat dit onderzoek wat wij gedaan hebben, dat is gestart op verzoek van de scheepsopera. Want uh, zoals uh, Ida net vertelde, uh, is het een soort zwaan kleef aan proces geweest. En op een gegeven moment wilde de scheepsopera weten: van nou, waar zitten nou nog meer potentiële mensen die wij kunnen benaderen, die mee kunnen doen met de opera? Dat hoeft niet per se te zijn met het zingen, maar dat kan ook zijn met decors bouwen of uh, verlichtingen regelen hè, of uh, uh, catering doen. En uh, toen zijn wij een onderzoekje gestart hier in de buurt... van hoe uh, mensen zich daaraan verbonden voelden, hoe ze zich thuis voelden... en op welke manieren ze misschien actief wilden worden. Mobiliseren van de potentie van een wijk. Ja, precies. Ja. En toen kwamen wij er eigenlijk achter dat er al ontzettend veel mooie dingen gebeurden. Want dat is natuurlijk het leukste wat je uh, doet als onderzoeker... dat je eerst kijkt hoe is de situatie nu... en om van daaruit verder te kunnen bouwen... En er gebeurde al heel veel. En mensen die doen al van alles en die hebben al heel veel contacten. Wat ons wel opviel... En want Je vroeg er net naar van hoe zit het nou met de verschillen tussen de bevolkingsgroepen. He, er wonen hier heel veel mensen die vroeger schipper waren... in de tijd dat er nog vier lagen uh, breed uh, schepen lagen. Uh, er wonen hier inderdaad ook allochtonen. Er wonen hier heel veel creatieve jongere mensen. Uh, Nieuwe... Nieuwe aanwas. Ja, aan. ja, precies. Nieuwe ja. mensen die hier naartoe komen. Dus wat jij noemde. Wat, waarom komen ze hier? Omdat het goedkoop is of omdat het nou, zo voor, voor een deel zo zo uitnodigend is? Nee, maar ook omdat er is een soort vibe hier is. Dat er, dat er leuke dingen gebeuren en dat trekt weer mensen aan. Wat jij noemde in, in Antwerpen, datzelfde, diezelfde sfeer. Dat dus een beetje zo. District soort van... New York. De, de, de, de, Iets ouds wat ineens ja. een nieuw leven krijgt. Ja, precies. Ja. Dat is wat er hier aan het maar gebeuren is. Maar voordat jullie het onderzochten, was het al aan het gang? Natuurlijk. Wij hebben daar geen enkele rol in gespeeld. Wij zijn onderzoekers. We staan aan de zijkant. Ja. ja. Ja, nou ja. onderzoek het goed. Ja. Maar vertel ook de uitkomsten aan de rest van, van de natie, zou ik zeggen. Ja. Want Noordereiland is misschien exemplarisch... voor een nieuwe beweging in de, in de, in de maatschappij? Nou ja, ik denk dat als ik goed naar de bevolkingssamenstelling van Noordereiland... kijk, dat het een soort spiegel is van heel Rotterdam. Omdat al die verschillende bevolkingsgroepen hier wonen. En het leuke is dat ze hier dus uh, op weg zijn... om dat zo goed mogelijk te doen en dat dat heel vergaand lukt. Maar is het ook een spiegel voor Nederland? Uh, zie je navolging elders in het land... Dat nou ja, is natuurlijk een... nog niet onderzocht zeker. Nou, nee, maar nou, ik kan wel iets daarover zeggen. Er is natuurlijk een hele hype geweest over de creatieve stad... en dat we overal in grotere steden uh, een beetje soort als de burgemeester van Juinen... Uh, creatieve broedplaatsen moesten ontwikkelen. Uh, maar hier is dat meer of meer vanzelf al ontstaan. En dat is natuurlijk eigenlijk veel leuker als het van onderop komt... Erik Sterk, um, wij kennen uh, ook nationaal wel uh, het verhaal van Abu Taleb. Die zet daar zwaar en dynamisch op in, op de verbetering van wijken. Maar zo te horen, is dit vooral toch veel burgerinitiatief? Ja. Hoeveel rijk en hoeveel overheid, hoeveel gemeente zit hierin? Of doen nee. jullie het lekker zelf? Nou, sowieso, kijk, uh, ik denk dat... Uh, uh, daar raak je wel op een aardig punt. Want ik denk dat de helft... Uh, punt? Uh, nee, nou ja, misschien... De helft is, gebeurt, uh, gebeurde al, sowieso. Dus dat is al blootgelegd door uh, gemeentelijke aandacht of door onderzoek. Maar uh, iedereen op het eiland weet waar de kunstenaars zitten en uh, die zijn al lang bezig. Op een gegeven moment dacht de gemeente van, joh, we moeten dat wat stroomlijnen. Zullen we de potjes van de gemeente en de deelgemeente en de coöperatie bij elkaar leggen? En dan gaan we in gesprek met bewoners... Ja, om dat uh, te stimuleren. Nou, dat, dat lokt ook allerlei instrumenteel gedrag op. Want er zijn mensen die denken... Hey, bureaucratie. Er is, Nee, ja. er is, uh, zijn fondsen. Hey, ik ben een kunstenaar op het Noordereiland. Hey, het graaien ja, gaat het, beginnen? Uh, ja. En op een gegeven moment werd er gevraagd... Nou ja, uh, Eigenlijk werden wij een soort, uh, beleid, als burgers een soort beleidsmedewerker op het gebied van kunst. Want gaan jullie nou eens met elkaar praten... wat het kunstbeleid op het eiland zou moeten zijn? En toen dacht ik, ja, dat is mijn werk... En uh, ik, vind, ik wil hier als bewoner zitten. En het is heel lastig om dan die rol van bewoner uh, vol te houden. Want je moet met serieuze uh, vergaderingen. Je kwam in mee... opstand in zekere zin <laughs> ja. door de verantwoordelijking van. De ja, ja nou, dat noord-eiland persoonlijk... moet toch groeien in een soort van La, anarchie. Laat ons dat zelf doen. Ja. Of ja. geef geld, of geef geen geld. Zonder geld gebeurt het ook. Italuten, is dat de geest? We, we doen het lekker zelf. Ja, we zijn ook absoluut gewoon lekker zelf begonnen. En, tot mijn verrassing hoorde ik vorige, vorig jaar deze van... er is subsidie voor een bepaald deel van die scheefzoper. ik zeg, hè, wat? Dat krijg, dat krijg ik niet weg, dat geld. <lacht> Dus, dus er zit in deze, er zit, ineens, er zit een soort, ook een soort kleef Dat ook zelfs gewoon dat, dat de, de gemeentelijke overheid ineens daar ook bij betrokken is. Het is wil zijn. aanstekelijk. Dan denk ik, ja. Dat is ja, ja, dus okay, een soort city goed. marketing. Ja, ja, Voor degene die dat maar. zou willen zien, die denken, hé, hey, dat is. Uh... Ja, maar niet, niet vooraf zorgvuldig gepland en eindeloos oh, doorgegaan. Nee. Nee. oh nee, helemaal niet. Gewoon nee. beginnen. Maar nee, dan zeggen doen. wij ook: het kan wel. Ja. 081121. Ziet u iets dergelijks ook bij u gebeuren... in noordoost of zuiden van het land of waar ook ter wereld? Bel er maar over op 081121. Of wilt u nog eens even bellen of u hier in noord Noordereiland... misschien nog een pandje kunt betrekken? Um, nog een onderzoeker hier in de bus. Afra Kottiso. Uh, niet 010, hè? Niet 010. Heeft 06... iets dichter, de microfoon is 076. 06... Hoe beleef jij als onderzoeker deze beleving? Deze, deze, deze wijk en de, de, de dynamiek? Nou, vanaf het begin af aan Hoe je eigenlijk heel je de interessant. Beleven? Ja, moet ik met mij horen. Ik snap wat je bedoelt. Oh, ja. <laughs> uh, nou ja, die dorpse mentaliteit waar eerder naar verwezen is. Uh, <clears throat> ja, dat, dat, dat merk je eigenlijk meteen als je hier rondloopt. Het is echt een heel apart stukje Rotterdam. Uh, ja, de mensen zijn ook heel toegankelijk. En, uh, nou ja, je ziet gewoon. Uh, uh, ja, men kent elkaar de sociale samenhang, die ook altijd de cijfers hier goed lijkt te zijn. Dat blijkt ook wel als je de mensen spreekt. Uh, niet nadat nou er wat problemen moesten worden opgelost. Hè? We hebben het al over die, ja, dealer, die dealers gehad. Ja, het maar, is niet alleen maar. Pijs het is niet alleen maar pays en vree. Maar om nou te zeggen dat er zoveel gebeurt dat er de noodzaak is om met elkaar ook op te trekken om die problemen aan te pakken. Dat niet. Wat mij zo boeit, is dit gegeven van die fysieke omsluiting door het water. De bruggen, ja. hè, Met al die beeldspraken uit Den Haag over bruggen die moeten worden gebouwd en niet worden gebouwd. Hier gebeurt het dus. Is, is dat het model uh, van uh, graven graaf, graaf haven en uh, creëren dorp? Nou ja, goed, dat, dat kan natuurlijk niet. Maar je merkt wel dat het, dat het wel echt invloed heeft op uh, hoe de mensen hier de plek ervaren. Uh, hoe ze hier zich verbonden voelen met de plek. Echt, ik, er is geen enkele bewoner die we hebben gesproken die zich niet verbonden voelt met deze plek. Dus dat is toch, vind ik, heel uniek, het heel bijzonder. Een, het is een hartskwestie. Het ja. is heel psychologisch ja. ook, ja. Ita. Ja, maar vergeet niet uh, de ligging ook van, uh, deze, van dit eiland. Uh, eigenlijk hartje stad. Ja. Uh, je zit hartje Rotterdam bij alles wat er gebeurt in Rotterdam. En je zit in een... Besloten gebied. Ja, maar je zit wel aan de... Van, kijk, nu, kijk nu even naar de overkant. Daar zie je dus die witte en uh, smalle, rode nieuwe hoogbouw aan de boompjes. Ja, maar er zit 300 meter maas tussen. Ja. ja. Dus dat, is een hele, dat geeft een hele uh, prettige afstand, zou ik maar zeggen. Is wel een terwijl, terwijl, terwijl het toch... Ja, daar hebben we dus een brug voor, hè. Ja. Terwijl het toch heel dichtbij is. Ja, maar je hebt geen band met die overkant... Die overkant is lekker ver weg. De, de, de band is dat daar gewoon de stad ligt, zeg maar. Erik Sterk zit uh, ook wel lekker van nee te schudden. Heel geruststellend. Ja, we hebben bijvoorbeeld een uh, rondje Noorder eiland we, uh, één keer per jaar wordt er hier gezwommen rond het eiland. En dat is een enorme stroming. Ik heb me laten vertellen dat er vanavond ook mensen... gewoon hier in de Maas gaan springen. Ja, de dat is uh, rondje. een dus voorbereiding op het rondje Noorder eiland is een letterlijk rondje in de kroeg. Oh. Dus er wordt dan ingedronken... En met deze kou komen dan de rajonhoofden van het Noord-Eiland uh, bij. Ja, die nemen dan een duik. Uh, precies. Mm. En ik denk wat, uh, en dat willen we ook een beetje geheim houden, het is hier nog betaalbaar. Ja, want dat was een vraag van Bas. Die mailde, hoe zit het met de huisprijs op dat eiland? Ja. Hebben jullie last van de huizenmarktcrisis? Of gaat dat ook al zo perfect Nou, daar? ja, dus, ik, ik, kijk, ik zit nu volgens mij... Is dit, is dit, wordt dit uitgezonden? Ja, dit is live hoor. Oh, he? oh. Ja, het is live, nou. ja. Ja. Dat dus lijn 1, een... ja, oh, live, okay. bus, okay. ergens, je, midden in de samenleving. Op... Oh, ja. Als je op de wereld kijkt, bijvoorbeeld Parijs of uh, weet ik, ik kom wel eens ergens. En dan is een, een dorp in, de, in een wereldstad, uh, uh, op een eilandje in, uh, in, in de stad, dat is onbetaalbaar. En hier is het gewoon ja, uh, een redelijke prijs. Dan ja, betekent kun... u niet over Manhattan dus. Met nee, penthouses in en ringling. Ja, wel hoe je woont. Qua beleving, maar ja. niet qua prijs. Ja, ja. Je kunt hier voor een, nou ja, voor een gemiddelde beurs zeg maar, tussen de 150.000 en 200.000... kun je een geweldig appartement kopen. In een grote stad. Mm -hmm. In, in Rotterdam. Hier. Ja. Maar er is natuurlijk wel een scherp contrast met de overkant van de Maas. Ja, ja. en dat willen we eigenlijk uh, zo houden. Ja, maar wat je dan krijgt is een soort van uh, beschermend gevoel. We kunnen er niet meer bij. In Noordereiland? Nee, er staan steeds huis te kopen of te huur. Dus natuurlijk uh, dat... Uh, maar het blijft een soort... Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Ik, ik, ik snap niet waarom niet iedereen uh, die aan de overkant gewoon, Waarom die niet eerst hier willen gaan kijken om te wonen. En waarom ga je in zo'n zo zo nieuwbouwflat wonen? Dit is toch veel mooier? Misschien dus het wel... is wel omsloten, maar niet afgesloten, hè, dat eiland. Ja, maar er is misschien toch een soort verwijdering. Een gevoel van, een soort barrière waar mensen overheen. Ja, mensen. ik noem het een wijgevoel. Ja, maar misschien is die barrière juist datgene wat dit alles creëert. Ja. Is dat niet zo, Guido Walrave, de psychologie van deze dynamiek? Nou ja, de, de kans bestaat natuurlijk dat je als eilandbewoners vooral naar binnen gaat kijken en je afsluit van de rest van de stad. Maar dat gebeurt hier absoluut niet volgens mij. Dus er worden inderdaad ook allemaal dingen georganiseerd op het eiland om mensen uit de rest van de stad welkom te heten. En er is ook nog iets anders wat speelt. En dat is dat de mensen die hier zijn... Kijk, wij hebben een van de onderzoekjes die wij gedaan hebben, als ik dat kort mag vertellen... Mm. is dat we een vergelijking hebben gemaakt tussen een onderzoek wat in 1963 is gehouden en wat we dan nu aan hebben getroffen. En wat is het en, verschil dan? Het grootste verschil is dat, dat in 1963... Dat een 19... halve eeuw hebben we Ja, het? ja precies. In 1963 uh, stonden bijna alle huizen stonden hier al uh, en toen wilden de mensen zo snel mogelijk hier weer weg. Toen Want het was, het was oud en afgetakeld? Nee, het was, het was een soort doorgangshuis. Van, ja, je, je, je was een arbeider en je wilde in de haven werken en dan zat je daar dichtbij. Maar eigenlijk wilde je straks een heel behoorlijk huis hebben. En dat is veranderd. Dus de sfeer die er nu is, is dat mensen hier graag zijn en ook graag willen blijven. En het, het raadsel is natuurlijk, waar je naar op zoek bent... wat jij vroeg, nou, hoe zit dat dan met die uitsluiting? Het raadsel is dat mensen zich anders zijn gaan oriënteren. Dat ze inderdaad, wat Erik zei... die prachtige sfeer die hier is terwijl je midden in de stad zit... dat zijn ze zich veel beter gaan realiseren. En Afra het gaat gewoon ook over binding. In een samenleving waar zoveel over te doen is... of het gebrek, of het aftakelen, het afkalven ja. van de cohesie... Ja. dat zie je dus hier wel gebeuren. Ja. Maar vooral emotionele binding, hè, die identificatie met de plek. Niet zozeer zoals vroeger, de functionele binding van je werkte hier in de buurt... of uh, hè, de voorzieningen die hier zijn. Vooral ja, het gevoelsmatige, de gevoelsmatige binding. Er We hebben weinig mensen gebeld, want waarschijnlijk zijn ze allemaal met open, open mond te luisteren... <laughs> over deze wonderlijke, wonderlijke wijk, deze wonderlijke gemeenschap. Maar uh, nogmaals dan, um, is dit een voorbeeld voor de rest van het land... Het, nou, het zou mooi zijn, maar. Ja, Guido raven. Nou, ik denk wel dat het, wat er leuk aan is, is dat je dus. Uh, wat jij ook al in de aankondiging zei. Van, ja. tegen de sfeer in van dat het overal slecht gaat. en dat mensen niet met elkaar op gaan schieten. en dat mensen niet de bruggen slaan naar andere sociale groepen. is dat hier wel in beweging. En ik denk niet dat het de ideale samenleving is. maar dat het feit dat het in beweging komt. en dat het van onderop gebeurt, hè, zoals bij de scheepsopera. dat zijn hoopgevende tekenen. Amber die mailt dat een managementstheorie zegt dat als een groep in de gaten wordt gehouden en een speciale behandeling krijgt, dat ze dan extra hun best doen om het goed te doen. Is de ligging van Noord-Eiland dan hier ook een voorbeeld van? Nou, Ita, die weet wel beter. Die zit dat een beetje weg te lachen. <lacht> daar gaat het helemaal niet om dat nee, jullie in de gaten worden alsof gehouden. alsof ja, wij ons daar iets van aantrekken dat we in de gaten die. worden gehouden. Helemaal niet, nee. We gaan gewoon onze gang. Uh, en, en probeer het gewoon leuk te doen en uh, te houden. En, uh, nou, dat, of, we ons in de, of we in de gaten worden gehouden, het, dat interesseert mij echt helemaal niet. Wel nou, leuk als er een keer publiek komt overigens, dat ja. dan weer wel. Ja, komt alle naar het Noordereiland. We gaan naar het einde, de, het is de holy dag. Misschien komt Koe hier uh, ook wel eens een keer zingen... In het, uh, met het prachtige hindoe gebruik. Uh, we moeten het heel multicultureel en divers houden, dus uh, we gaan daarmee afsluiten op het Eiland. Lijn 1 is uh, altijd multicultureel en Eiland is heel kleurrijk. Hoe gaat het verder de komende tijd? Zijn er, uh, gaat dat koor hier ook bijvoorbeeld burgemeester Hofmanplein uh, gaan, zingen en vertolken? We gaan ooit uh, op locatie op het eiland de hele scheepsopera een keer uitvoeren. Ooit. Tegen de tijd dat we wegvaren wordt er ook een keer de scheepsopera uitgevoerd. En ga je op dan... locatie, en dan... ook op het plein en ook wel op de koppen en ook op de uh, overal, op de brug, overal. En dan op toenen naar het museumplein in 020, toch? Ja. Ja. Tante Nino, hoe gaat het verder in de galerie? Heel goed. En ik En wat ga jij uh, verder doen aan het, het kleurrijker maken van dit eiland? Ik, ik maak de toonstellingen en komen mensen binnen en ik maak concerten, ik programmeer concerten met verschillende muzici's en dat komen ook mensen. En wij maken ook één keer per maand met uh, de oude, oude eigenaar van, die stad, van mijn band. Niet eigenaar, maar zij hadden winkels en wij maken nu uh, één keer per maand inloopmiddagen en daar komen mensen bij. En Okay. Praten en kennis maken met elkaar. Hartstikke gezellig. Heel goed. Ik dank de onderzoekers, ik dank de buurtbewoners. Ik zie Erik Sterk daar helemaal vol elan zitten. Het, dat Noordereiland. Ja. Nou, er zijn nog huizen, maar het duurt niet lang meer. Nee. Lijn <laughs> 1 hier, dankjewel. <hazien> Welkom bij de belastingtelefoon. Belastingtelefoon, belastingradio, zul je bedoelen. Als u een vraag heeft over kindgebonden budget.